Veertien dagen geleden hebben we jonge fuuten gezien. Eén zat er op de rug van de moeder. Dat lijkt me mythos, zeg. Wat waren dat voor eenden? Wacht even. Even opzoeken. Misschien pavel eenden? Ze waren van boven donkerbruin en van onderen grijs.